Honderden miljoenen euro's meer nodig dan het Rijk nu biedt. Het is de bedoeling dat het akkoord over anderhalve week officieel wordt vastgelegd. Maar de vier steden dreigen er dus een stokje voor te steken. Bijna vier op de tien gepensioneerden heeft niet genoeg aan hun pensioeninkomen, blijkt uit een enquête van ouderenorganisatie ANBO. 30% van de ondervraagde ouderen zegt geen idee te hebben waar ze nog op kunnen bezuinigen. Volgens de ANBO staat de koopkracht al acht jaar op rij onder druk doordat pensioenen niet geïndexeerd of zelfs gekort zijn. Vooral mensen met hoge zorgkosten hebben moeite rond te komen. Staatssecretaris Kleinsma zegt in een reactie dat er in augustus wordt gekeken... naar de koopkracht voor volgend jaar. Na de aardbeving in Ecuador zijn ongeveer 100 gedetineerden... ontsnapt uit een gevangenis. Zo'n 30 gevangenen zijn kort daarna weer gepakt... Sommigen kwamen vrijwillig terug. Of de groep kon ontsnappen doordat de gevangenis voor een deel is ingestort, of dat het beveiligingssysteem niet meer goed werkte, is niet duidelijk. Bij de aardbeving voor de kust van Ecuador zijn zeker 272 mensen omgekomen. Steeds meer verdachten krijgen een schadevergoeding omdat ze onterecht hebben vastgezeten of onnodig kosten hebben gemaakt, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar kregen ruim 17.500 ex-verdachten zo'n vergoeding. Het weer nog na een koude nacht met op veel plaatsen vorstende grond worden 10 tot 13 graden. De dag begint zonnig, maar in de loop van dat dag vanuit het noorden meer bewolking. Blijft wel droog. En dit was het. VFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is vooral veel vertraging in de buurt van de Velsertunnel. Die is namelijk afgesloten en daardoor gaan veel mensen omrijden over de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen knopend Koijmeer en Beverwijk staat 9 kilometer. Op de A6 Lelystad Muiden tussen Almere Buitenwest en Muidenberg 10 kilometer en een half uur op onthoud. Op de A4 Delft Amsterdam tussen Den Horen en Zoete Rijndijk 20 kilometer file en een half uur vertraging. Dan de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen industrieterrein Avelingen en knooppunt Everdingen 16 kilometer file na een ongeluk. En op de A27 vanuit Almere naar Utrecht 7 tussen knooppunt Almere en Huizen. Dan nog een file die veel vertraging op oplevert op de N214 Papendrecht richting Leerdam. Bij de afrit Gorkum 3 kilometer en 20 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 van Eindiet uit de jaren 80. Nou, het is even na twee uur, het zonnetje schijnt buiten. En dat betekent dat wij weer binnen zitten. Goedemiddag Albert Jan en goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag luisteraars, kijkers en Rob. Ja, we zijn er weer. Ja, we zijn er weer. We zijn er weer. Ben je weer terug uit Spanje? Ja, ja. ja weer. Hoe, Hoe was het daar? Ja, twee weken mantelzorg, hè. Dat was, was erg druk ergens. Ja, lekker kleurtje. Maar wel een, wel een lekker weertje. Ja, zeker. Maar goed, we zijn er weer. Zandvoort op zaterdag. Uw lokale zender live vanaf de Tolweg. Wat gaan we doen? Uiteraard rond de klok van half vier... de evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp. En die evenementen verdienen uw aandacht. Dus houdt uw pen en papier bij de hand rond de klok van half vier. Het zonnetje schijnt. Blijft het zo? Wordt het beter? Wordt het minder? U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Want dan is het weer tijd voor het weerbericht. Half vijf uiteraard. Tijd voor het dier van de week. En die luistert naar de naam Milan. Het gedicht van de week. Het is weer een hele mooie geworden. Eh, onder de titel Leef... Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort. En rond de klok van tien over half drie gaan we even bellen met Joop van Nes, want die gaat ons alles vertellen over basketbal... en met name natuurlijk over de Golden Oldies Flamingos vs. Lions... versus de oud internationals 20e eeuw. Uh, dat om tien over half drie. In de tweede uur gaan we schakelen met Jonas Parson... want die is voor ons aanwezig tijdens de stormloop op het circuitpark Zandvoort. Kwart over vier uiteraard Pit Report met een uitgebreide vooruitblik... op de Formule 1-race die morgenochtend om 8 uur van start gaat. Max start vanaf plek negen en het is allemaal in China. Als er nieuws is over de tennis, want de FedEx Cup halve finale... die wordt dit weekend ook verspeeld dus tussen Nederland en Frankrijk... zullen we die u ook zeker niet onthouden. Sportkort en natuurlijk heel veel heerlijke muziek. Ja, krijgen we wel tijd voor muziek. We hebben zoveel te doen. Ongelooflijk, dat vanmiddag tussen 2 en 5 bij CFM. Nogmaals een hele goede middag en mensen die even willen kijken... op parkeerterrein De Zuid naar Vintage at Zandvoort. Helaas is dat evenement dit weekend afgelast... vanwege het slechte weer wat er aan gaat komen. Dus helaas geen Vintage at Zandvoort, maar wel CFM met heerlijke muziek nu. En het goede doel in België.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 Where can I go? I can't go to China. I don't want to go to China. That's the pressure. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Polen. Ik wil niet naar Polen, dan gaat het toch goed. Nederlandstalige muziek vergeten we zeker niet te draaien bij CfM op de zaterdagmiddag. Jullie het goede doel in België. Ja, zo dadelijk, Albert-Jan, Albert ik zie je zo bezig. Zo dadelijk gaan we praten met uh, Ton Arissen, want er is nieuws om uh, de muziekfestivals. En wij hebben de primeur, hè Ton? Zo is dat. Zo Goedemiddag allemaal. Goedemiddag, al, al. Goedemiddag. naar nou, het Horizon uh, naar de volgende platen die we nog uh, voor je hebben bij CFM. En dat is de single van Pitbull. Here is a Fireball. En daarna, inderdaad, uh, meer nieuws van uh, Ton Arisen. en ook over Jess en meer. Mr. Infinity. <laughs> you know the roof on fire.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 This way. I was born real fast in a brain. Mama said that every word was on my name Dat was de show van Pitbull en Fireball. Ja, we zeiden het net al. Hij is gearriveerd in de studio Ton Aresen. Goedemiddag, Ton. Goedemiddag allemaal. Een tijd niet gezien. Nee, is... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Druk, Mas, druk, ze druk Ja, druk. zeker niet stilgezeten. <laughs> nee, zeker niet. <laughs> Stilte voor de storm. Breaking nee. news. Uh, Muziekfestival Zandvoort. Muziekfestival Zandvoort. Heeft u allemaal... U krijgt uh, een paar tellen. Even papier en potlood. Ja, Of want, papier en pen. Als er weer, weer ontwikkelingen of zijn. Of uw duimen op uw telefoon. Het maakt maar niet uit... Maar hier komen, hier komen wat uh, data. Nou, want het is, uh, dit, je had uh, uh, helemaal voor in het traject had je al een paar data ge ge geprikt. Ja. Maar er is inmiddels weer een heleboel er is, bijgekomen. Nou, er, is wat, er zijn wat leuke veranderingen. Nou, ik denk dat iedereen nu veel pen en papier heeft. Nou, is dit allemaal? Nou, begint u met uh, vrijdag 3 juni. Vrijdag 3 juni. Ja. En dan uh, komt uh, 4 en 5 juni, komt Max Verstappen race op het circuit. En dan de 3 juni voorafgaand doet hij een handtekeningen-sessie... en een vraag-sessie op het Raadhuisplein. Meen je niet? Dat gaan we erg doen. Daarop hebben we ingespeeld met een muziekfestival. En hebben we gezegd, dan willen we een dag extra. Die hebben we gekregen. Dus 3 juni is er ook een muziekfestival op het Raadhuisplein. En een bierwagen. Geweldig. Hoe, hoe heb je Max... Uh, ja, oké, okay, dat weekend hè, de, de, de... Het weekend is van Max. Dat stond al. En... Dat was vorig jaar was dat gekoppeld met de Italië race. Klopt. Nou, dat, nu was hij niet vrij, want dan moet hij ergens anders reizen. Maar 4 en 5 juni is hij in Zandvoort. Hij komt een dag eerder. En dan komt hij even gezellig praten op het Raadhuis. Ja, want ik, ik kan me. Dat was het was leuk dat je dat kon, in, kon inplannen. erbij betrekken bij, bij het weekend van, ja. van, van Max. Want dat, ik kan me nog herinneren dat vorig jaar. stond die Formule 1 auto op het Raadhuisplein. Het was een mega evenement was dat. En je, je hebt het nu ingekoppeld. in dat muziekfestivalweekend. Ja. Nou, gefeliciteerd. Gaan we doen. Hartstikke goed. En dan de zaterdag erop. Als u de race heeft bekeken van Max. dan kunt u s'avonds. uw bandjes loslaten. in de Haltestraat op het Kerkplein en op het Dorpsplein. Want daar is Dancing in the Street. Nou, wie wil dat niet? Dat rijmt nog ook. Geweldig. Wat een evenement. Wat een, wat een, wat een apporteoze voor, voor dat weekend dan. Max op de vrijdag en dan uh, op 4 juni uh, Dancing in the Street. Ja, want we hebben het volop in de krant over Pop-Up Zandvoort. Ja. Maar ik trap 14 dagen eerder, eerder af. Maar ook met Pop-Up Zandvoort. Even een vraag. Was het nou echt moeilijk om die dag bij te krijgen? Daar moest natuurlijk wel over gepraat worden. Nee hoor, dat... Uh... Het, dat is niet zo moeilijk. Er moet over gepraat worden. En dan moet ja. dan weer een extra vergunning. Of je vergunning moet uitgebreid ja. worden. Maar ik kan niet anders zeggen. Ik ben trots op deze gemeente. Volle medewerking. Kijk, daar zat ik even. Dat ik graag Kijk, even mag geen lopen. namen noemen. Maar Irma, nee. nogmaals bedankt. <lacht> Bij deze. <lacht> Geweldig. 3 en 4 juni. Spektakel. Het eerste muziekfestival. Ja. Met medewerker van Max. Wat wil je nog meer? Ik weet niet of hij gaat zingen. Maar dat... Ik weet niet of ze stem dat toelaat. We moeten hem ook niet echt zenuwachtig maken natuurlijk. Ja. Nou, en dan gaan we verder. Zaterdag 2 juli hebben wij een festival rondom de Italië-dag die 3 juli is. Dus de Italia-race Italia is o, 3 juli. Ja. En dan doen wij zaterdag daarvoor een gezellige muziekavond. Met, schrijft u dat op de Notband, N-O-T, bend en vanaf 10 uur Ruud Jansen, maar de notband moet u niet missen. Ze zijn derde geworden met de uh, competitie hier in Nederland. En ze hebben dus in Paradiso gespeeld, dus zijn geen gewone jongens. Maar dat ik dat vind het leuk dat het voorprogramma van Ruud Jansen is. Ja, dat, is. dat zal Ruud ook uh, hartstikke leuk vinden. Maar geweldig, ook onze eigen... eigen Ik kan het voor Rut makkelijk maken... en dan vragen of zij of de Not Band begint... met de sessie van de Beatles. Ja, nee, dan, uh, dan wordt het helemaal een groot feest. Goed, Not Band, een coverband. Ruud Jansen, ja, uh, komt Ruud, weet je toevallig... of Ruud met een uitgebreide groep komt? Ik heb uh, Rut gevraagd met uh, grote band... Ja, dat, dat is ook in ieder geval uh, succes verzekerd. 2 juli, muziekfestival Italia, tijdens de Italia Zandvoort... met de Not Band en onze enige echte, Ruud Janssen Big Band... om het zo maar eens te zeggen. Goed, dat was 2 juli. En dan hebben we 16 juli. Ja. Dan, uh, uh, andere keren was de DTM uh, gekoppeld aan het bierfeest. Ja. Maar ja, het bierfeest in juli, het smaakt net <laughs> zo lekker, maar... <laughs> Het combineert niet helemaal. Nee. Dus de DTM op 16 juli, daar hebben wij aan vastgeplakt... een Tropicana optreden. Ja. En Tropicana gaat door het dorp tussen. Er zijn weer vijf podia met Tropicana-muziek. Nou, dan kan ik jou mededelen dat het wellicht... maar dat is onder zwaar embargo... dat uh, wellicht uh, er op het strand ook nog wat Tropicana-radio komt. Kijk. Maar daar wordt uh, achter de schermen druk over gedebatteerd. Goed, 16 juli, Tropicana, door het hele dorp. Ja, dan wordt het ook weer feest. wordt ook weer feest. Het <laughs> is dus een groot feest. Ja, eh, dus en dan e gaan we verder met 6 augustus. Ja. Yeah. 6 augustus is het Jazz Behind the Beats. Dus dat is een ander programma. Net zo feestelijk, maar andere muziek. Dat is nou eenmaal zo. Ja. En ik ben een liefhebber van jazz, dus ik zal ervan genieten. Niet dat ik van die anderen niet geniet. Maar dat is meer lachen en een drankje. En jazz is meer swingen, en, uh... swingen en op een andere manier lachen. Ja. Dan is het lachen van de muziek. Nou, dat is dan 6 augustus. Dan doen we even niks. Dan moeten we uitrusten natuurlijk. En dan komt ook weer een knaller. 13 augustus, de Amsterdamse, ouderwetse Amsterdamse avond. Was voor jou ja, ook een gigantisch succes. Ook weer door het hele dorp. En dat, dat, dat, dat, de medewerking vanuit het dorp, dat gaat ook allemaal soepel? We hebben tien cafés die hebben ingeschreven. Kijk, ja. Dus de samenwerking staat hoog in het vaandel. Ja, want ik moet, ik moet toch eens een keer iets kritisch zeggen. Van, in het verleden had je wel eens te maken van ja, die, die, die, die doet niet mee, want ik zit niet in de loop. En heb je daar nee, dat, je ook die, problemen die, mee? Nee, wel, die, die discussie is er nog steeds. Ja. Maar de mensen die moeten eens uh, zich. Be de, hun gedachten in die zin bijstellen... dat we doen het voor Zandvoort. We doen het niet om de kroeg vol te krijgen... want die loopt even goed wel vol als ja. de mensen komen. Maar het is om Zandvoort op een niveautje hoger te brengen... van in Zandvoort is iets te doen. En als je dat nou lang genoeg volhoudt... dan wordt het vanzelf weer zo. Ja, dus dan wordt Zandvoort weer een uitgaansdorp. 13 augustus Amsterdamse avond. Weer door het hele dorp. Maar we zijn er nog niet. Nee, want dan begint het. Dan komt de historische Grand Prix. Oh, wat een feest. Ja, was vorig jaar ook weer een gemeenschappelijk. En dat evenement. wordt dit jaar nog groter. Hoezo? Dus. Uh, naar het podium bedoel ik. Ja. ja. <laughs> Mensen die uh, boven de 30 zijn, die kunnen het weten. In 2000, meen ik, heeft hier opgetreden de damesgroep, medegroep Toegot, Toe Hendel. Die zal op 3 september de feestvreugde op het Raadhuisplein verhogen... ...tijdens uh, of na de parade van de auto's van de historische Prix. Dus van negen tot een uur of half één. Ja, okay. die dames waren bij de Jinks toen. Die waren bij de Jinks, klopt. Ja. Ik was erbij. <lacht> ze zijn iets ouder geworden, de dames. Ja, net als voor wij. Voor de maar is het toch goed. Maar ik heb ze pas nog geluisterd. En Toe Hendel, U Hendel, alle bands die ik opgenoemd heb... kunnen u opzoeken op YouTube... En dan kunt u een voorproefje nemen van wat er allemaal gebeurt. 3 september tijdens de Historische Grand Prix. Podium Raadhuisplein. Nog groter podium. Too hot to handle. En, en dan als slotfeest. Last but not least. Het Oktoberfeest in september. Zo heet het nou eenmaal. <lacht> het is het Oktoberfeest. <lacht> Wij kunnen het hier beter het Bierfeest noemen. Maar ja, het is op 24 september. En ik heb nieuws voor u. Ik heb nog geen band. Vorig jaar hadden ja, we ja, de Roostertaler. Ja. Klopt. Maar die zijn dat weekend uh, zwaar bezet. En die zitten in Duitsland. En die hebben gevraagd of ik een jaartje over wil slaan. Nou. En een andere band wil nemen. Dus die moet ik nog even zoeken. Dus hij heeft u suggestie. U zegt, ik heb daar een goede band gehoord. Bel mij. Dan Al ga ik kijken of ik dat kan regelen. Hij fietst regelmatig door het dorp. Uh, maar op 24 <laughs> september is er heus een band. Ja. En dan uh, gaan we een bierfeest organiseren. Geweldig. Dit is puur zand voor promotie. Dit. 100 procent. Ja. Alle, alle, alle neusen dezelfde kant op. Gelukkig Gemeente, wel. Onder de, de, de organisatoren. Nee, het is, het, is, het is werkelijk leuk. Vorig jaar eh, ja, de samenstelling van het bestuur is gewoon een beetje anders. En het, Niet dat dat vorige, andere keren niet ging. Maar de mensen hebben het heel druk met hun eigen café. En hebben daar minder tijd aan te besteden. Dat merk ik nu zelf. Want ik heb geen café meer. En nu tijd voor dit soort dingen. Dus je kunt en iedere vergadering bezoeken... En zelf motiveren als je dat uitkomt. Ja. Wat je eigenlijk wil doen. En dat hebben we dit jaar gedaan. En dat gaat prima. Als mensen... Uh, ik zie dat je hier een, een voorbeeld van, van die data hebt. Uh, wanneer ga je daarmee Vanaf flyeren? 1 mei Juist. hangen grote posters door het dorp. Helemaal goed. We gaan even naar de muziek. Uh, het weer, ik weet niet of je nog tijd hebt. Want als je nog, uh, ik blijf nog even. Oké, okay, helemaal goed. Want, uh, dan, we gaan even naar de muziek. dan. En naar, dan naar het weer. En dan naar... Het weer, en dan naar uh, Jesse en Nee, dan gaan we nog even naar oh, jou. Glas over het basketballen. En dan komen ja, we daarna ik even tom. terug jou ik bij jou, bij Jess aan zee Dankjewel, Ton, voor dit moment. Hier is Jocelyn Brown. Dat was Jocelyn Brown, de Somebody has the Sky. weerbericht. Zo, hier Vos, zit u er klaar voor Ik? het uh, CFM weerbericht voor de komende dagen? Ja, nog even terug naar gisteren. Na een tegenvallende vrijdag met aanvankelijk enige tijd regen en later enkele buien, ziet het weerbeeld er op deze zaterdag wel iets wat beter uit. Vanochtend kwam het nog tot een uh, enkele bui, maar vanmiddag neemt de buienkans in onze regio af en komt de zon geregeld tevoorschijn. De zuidwestenwind is overigens wel duidelijk aanwezig... en waait vrij krachtig over land en krachtig misschien wel hard aan zee. Windkracht 5 tot 7. De temperatuur stijgt naar maximaal 11 graden... maar aan zee blijft het steken bij een graad of 9. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Er is een buienkans en bij een, een tot matig aan zee tot vrij krachtig afgenomen. En naar noordwest gedraaide wind daalt de temperatuur naar een graad of 4. Aan zee wordt het niet veel kouder dan een graad of 7 à 8. Morgen dan schijnt geregeld de zon, maar er trekken nog enkele buien over de regio. Morgenmiddag zal het overwegend droog zijn en steeds vaker de zon tevoorschijn. De matige noordwestenwind neemt weer toe naar vrij krachtig... en de temperatuur stijgt naar waarde tussen de 9 en 11 graden. Na het weekend zijn er maandagperioden met zon... en afgezien van een lokaal buitje blijft het droog. De temperatuur is met 11 à 12 graden weer een fractie hoger. Dinsdag draait het later op de dag weer om tot enkele buien. Maar de zon zal ook geregeld tevoorschijn komen. Tot slot woensdag. Ook woensdag schijnt geregeld de zon en dan blijft het droog. De temperatuur stijgt dinsdag naar 12 en woensdag zelfs naar een graad of 15. Aldus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen, dan ga je naar www.meteo-pagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl En daar is u weer nog altijd een van mijn favoriete platen... Omi en de Cheerleader. bij CfM met Omi en de cheerleader. Zo gaan we contact opnemen met de inmiddels jarig geweest Joop van Es. En dan gaat het over de afsluiting van het basketbalseizoen. Want dat gaat vanavond spectaculair hier in Stadvoort gebeuren. En Joop weet alles over de wedstrijd die vanavond gaat spelen. Daarover veel meer naar deze van Santana en Cis Nader. niet meer uitgespoten te worden. Dat is nu al gebeurd. Joor de Santana in uh, She's Not Damn. Ja, hij is er wel hoor. Joop vanis. Goedemiddag Joop. Ja, ik ben. Hij is ook geen vier. Nee, dat is waar. Althans. <laughs> nee toch Joop? <laughs> ja, je, je weet het maar nooit. Maar, maar je was wel jarig gisteren. Stil. Van harte gefeliciteerd. zeg ik net tegen Albert Johnny, Die heeft waarschijnlijk doorgevriezen van jou. Het is enige wel een jaar die ik wil overslaan. Ja, nee. Het stond toch niet op Facebook. Maar gelukkig uh, was onder meer je broer je niet vergeten. Nee, dat klopt. Nou ja, die 200 man niet. Dus uh... Ja, wat dat betreft, en, uh, dus ben je toch, uh, toch wel... Uh, ja, ze uh, je toch graag, denk ik. Ja, toch? Ja, maar daar gaan, daar gaan we het toch niet over hebben? Nee, wel? nee, nee, nee, nee, want uh, er ja, gaat uh, vanavond uh, wat spectaculair uh, plaatsvinden... dan nee, nee, hebben we het over uh, de afsluiter van het uh, seizoen. Ja, dat klopt, erop, inderdaad. En dat op het uiteraard. Want voetbal gaat nog even door. En handbal ook Die gaat nog even door. Maar basketbal is afgelopen. En vanavond hebben we eigenlijk een, uh, uh, ja, een, een hele lucidieke als mooie afsluiting van het seizoen. En is eigenlijk ook een aankondiging voor komend seizoen. Want komend seizoen heeft de NBB, de Nederlandse basketbalbond, besloten om een competitie in het leven te roepen. Waar Sams wordt eigenlijk van aan het heeft gestaan. In september hebben we het 50-jarige jubileum gehad met een wedstrijd tussen oud en ...en eredivisie spelers van Zandvoort, van Lions... ...en van Flamingo's uit Haarlem. En Flamingo's speelt overigens al die spelers die nog uh, actief basketball, ...die spelen nu bij Zandvoort, bij Lions. En um, dat vond de bond dermate prettig. En ook uh, de, de, de, de spelers, dat uh, ze hebben besloten... ...om daar een landelijke competitie van te maken. Dus we krijgen landelijk basketbal in Zandvoort. Weliswaar op een, een, een niveau wat 30 jaar geleden topniveau was, in Nederland in ieder geval. Uh, de heren zijn allemaal wat trager geworden. Het spelletje gaat ook niet zo snel, maar wel hele slimme ballen. Er wordt slim gebaasd, er wordt gekeken, er wordt gepaasd. Ze kunnen wat met een bal. En dat kan je merken. Maar ze worden ouder en dat merk je ook. En dat merk je vooral in de snelheid van het spelletje erop. En, uh, uh, maar dat maakt niet uit. Uh, ik hoor zelfs dat niet leeft als categorie. Dus uh, 7, hoor, dan komen ze wel. Nou, dat is toch hartstikke mooi. Dat is gewoon weer, ja. weer lekker gaan spelen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Um, de, de aankondiging was uh, dan ook uh, dat een team van uh, Lions werd versterkt met onder andere Henk Pietersen, een NBA-baas die ervaring een paar jaar heeft in Amerika gedaan. En um, nog een paar spelers die komen soms versterken want soms heeft eigenlijk geen internationals, of oud-internationals in de gelederen. En uh, oh, dat zeg ik nou helemaal verkeerd natuurlijk, want uh, Lex Groder uh, en uh, zo, die hebben ook in Sanford dus bij gespeeld en die heeft wel uh, Interlands gespeeld, uh, Robbie Bogart ook trouwens, uh, hoeveel dat weet ik niet, maar uh, het, het uh, Interlandsgehalte vanavond is erg hoog, er zitten spelers bij van dik 90 tot dik 100 uh, Interlands. En uh, ja, dat wil toch wel wat zeggen. Er zijn ook zakelijke jongens uit Amsterdam. Uh, Karel Vrolijk, uh, Roel Tuinstra en dat soort figuren. Dat komen, vanaf, dat komen vanavond in de Zandvoort spelen. En uh, ja, dat uh, is best wel interessant, denk ik. Uh, de toegang, uiteraard, is, is vrij. Uh, dat is altijd bij ons uh, in de Zandvoort met basketbal. En uh, ja, laten mensen uh, lekker komen en genieten van. En mooi, potje basketbal op op zaterdagavond. Wat moet je anders doen? Vindt u dat Zandvoort is afgelopen? De afgelost? Ik zo de stormloop die is ook voorbij dan. En ja, dan gaan we lekker naar de sporthal. Uh, sporthal om te kijken naar uh, vergane glorie. Laat ik het zo zeggen. Ik wil eerst oude lullen zeggen, maar dan zeg ik niet vergane glorie. Ja, precies. En hoe laat gaat het beginnen vanavond, uh, Joop? Het begint om 7 uur. En uh, ja, zoals ik zei, uh, in de sporthal uh, en dan is de entree gratis. En uh, als ik nog even naar de line-up uh, kijk, zie ik ook een naam uh, Jaap Jongbloed. Ja. Is dat de Jaap Jongblut? Dat is de Jaap Jongblut inderdaad. Die heeft uh, uh, in het verleden bij Flamingo's gespeeld. Die is daarna naar het Amsterdamse DED gegaan. Daar heeft hij zijn studententijd in gespeeld. Ik heb hem toen ook nog wel eens uh, gescheid uh, in de... Hoe uh, heet die al? Vlakbij het station in Haarlem, uh, de Bijneshal. En um, het was een hele fanatieke en eigenlijk, toen de tijd. En het is nu een, een, een man uh, ja, die uh, zo oud is als ik, dus rustig aan, kalm zeetje. Maar wel heel fanatiek nog steeds basketbal. Uh, hij heeft geen Interlands gespeeld, volgens mij. Maar hij speelt nu, uh, nou, ik denk, een jaar of drie, vier in Zandvoort. De dag voor Lions. In de eerste, eerste twee jaar voor de veteranen, die we toen nog hadden. Uh, en ...toen het eerste ermee stopte eigenlijk... ...toen uh, de spelers in ieder geval... ...hebben we een nieuw eerste gekregen... ...en daar uh, uh, werden de spelers van uh, de veteranen voor gebruikt... ...die uh, werden in het eerste uh, gestopt... ...dat uh, werd aangevuld dit jaar... ...met onder andere uh, Ron van der Meij... ...nou, dat was een, een topper natuurlijk in het seizoen... Uh, ...uitgroepen tot de MVP, most valuable player... ...en uh, dat, hoe uh, um, heet uh, uh, uh, uh, ik... De, de Pierik, uh, Robert de Pierik is teruggekomen... En ja, dat scheelt allemaal zo om... en daarom zijn we gewoon, de, zeg Lions natuurlijk... Eh, ongeslagen kampioen geworden. Heel mooi, Joop. En vanavond iedereen, van harte welkom... en gewoon gezellig gaan naar de Corvors-sporthal. Ja, en dan wel juichen voor, voor Lions natuurlijk, hè? Ja, uiteraard, uiteraard, <laughs> uiteraard. Hoe lang uh, duurt een uh, basketbalwedstrijd eigenlijk? Vier keer tien minuten. En dat is dan verdeeld in de eerste twee uh, uh, periodes van tien minuten. Tussenin is officieel twee minuten pauze. Maar op lager niveau wordt er één minuut aangehouden. Dan krijg je een pauze van officieel 20 minuten, maar ook daar weer wordt op lager niveau de hand meegelicht en is het 10 minuten geworden. En dan de laatste twee kwarten, en dat is het van van weer als de eerste twee kwarten, met een pauze van 1 minuut tussen de derde en de vierde kwart. Het is dus uh, allemaal uh, een stapje uh, minder dan uh, de NBA. Maar uh, ik geef het je te doen. Vier keer tien minuten. Spel fanatiek. En dat zijn dan uh, levende tijden. Hè? Zodra er gefloten wordt gaat de tijdsignaal. Uh, de tijd gaat stil. En zodra de scheidsrechter een, een signaal geeft. Dat iemand die bal heeft aangeraakt. Uh, dan gaat de tijd weer lopen. Dus je speelt toch gewoon tien minuten. En het kan rustig wel eens uitlopen tot dus vijftien minuten. Dat duurt. Uh, en, en Wij rekenen dus altijd voor een basis. minimaal anderhalf. Uur, hoewel het uh, eigenlijk in principe 40 minuten gespeeld wordt. En dat zouden dus ze bij meer sporten moeten doen. Oké, okay, ja, een beetje snelheid, uh, Drie houden. Ja, maar buiten dat, maar dat, dat, de eerlijke tijd. Uh, bij voetbal is het nooit bekend uh, hoeveel tijd er wordt bijgetrokken, uh, waarom er wordt bijgetrokken. Als die tijd stil gaat staan, dan weet je dat hij stilstaat. En dan weet je ook dat die weer gaat lopen zodra het bal weer is aangeraakt. En dan is het niet aan de scheidsrechter om, om te bepalen hoe lang er uh, doorgespeeld wordt. Maar een, een jurytafel die moet dan zorgen dat uh, uh, de tijd uh, weer gaat lopen. En dat is dan wel weer de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter om dat te controleren of hij inderdaad loopt. En uh, ja, je, je krijgt een eerlijker spel, vind ik. Ja, nee, daar heb je, daar heb je gelijk in. Dus, nou, heel veel, heel veel plezier vanavond, uh, Joop. Ja, dat gaat zeker lukken, absoluut. Uh, dat uh, is buiten kijf. En iedereen is ja, uh, van ja, harte welkom dus. Morgen nog even naar de dames kijken van hockey. spelen thuis. Ze spelen tegen Fiana. Fiana is de op één na laatste van de competitie. Dus dat moet in winst uh, resulteren. Stamford heeft de moeilijkste uh, teams gehad. Staat nu op de vierde plaats. Was in de eerste instantie van, van het seizoen uh, hard op weg om uh, een uh, fluitend kampioenschap te gaan. Ik kreeg daarna een drie of vier keer klop. En die staat nu op de vierde plaats. Maar uh, vorige week 6-0 gewonnen uit, uh, bij Hoeflaken. Ik geef het je te doen. Eerst een, een rotte. De naar Oeflaken en dan nog even een wedstrijd hockey. -en. Ik vind het geweldig. Ze hebben gewonnen mm. met 6-0. En uh, dat zie je. Het. En morgen, ja, dan uh, vringen ze eigenlijk meer publiek dan een normaal staat te kijken. Dus uh, allemaal even morgen om kwart over twaalf naar de Sanvers Hockey Club. <coughs> Want dan speelt de dames een wedstrijd tegen Vianen. Nou, we gaan ervan uit dat het morgen heel erg druk gaat worden. En vanavond natuurlijk ook om 7 uur in de Corver Hall. Ja. Dankjewel Joop en een heel fijn weekend. Is gelijk. En tot uh, de volgende keer, volgende week voetbal of niet? Ik zit even te denken? Ik weet alleen voor thuis of uit. Hmm. Nou, gaan we nog even uitzoeken en daar komen we nog even op terug. Dankjewel Jan. Ja, prima. uit de jaren 80 de singer van Jermaine Stuarts. Ja, hij zit nog steeds in de studio, Ton uh, Arisen. Ton, nogmaals, uh, goeiemiddag. We hadden het net uh, met je over de muziekfestivals... die er weer aan gaan komen. Voor de mensen die het net even gemist hebben... hoe ziet het programma er van uh, dit jaar uit? We gaan er nog even vlug heen. Vrijdag, 3 juni, Raadhuisplein. Max Verstappen-sessie, handtekeningen en nog meer interview... 4 juni, zaterdag 4 juni, de dag daarna, dancing in the street. Door de Haltestraat, Kerkplein en Torresplein. 2 juli, Italië Race, voorafgaand aan de Italië Race op het raadhuisplein, de Notbend en Ruud Jansen. Tropicana Festival, gekoppeld aan de DTM. 16 juli, door het hele dorp. Zaterdag 6 augustus, jazz behind the beach. 13 augustus. Amsterdamse avond. 3 september, historische Grand Prix. Daar treden op. Toe God, toe Hendel. Op het Raadhuisplein. En dan tot slot, het oktoberbierfeest. In september. Tra traditioneel in september. Ja, mooi hè? 24 september, op het Raadhuisplein. Dank u wel, Ton. Nog even één vraag erover. Uh, Is het zo dat er uh, bij uh, elke festival er uh, meerdere podia zijn? Niet bij elk festival. Bij het Raadersplein is er één podium. En bij de dingen in het stad, in het dorp, zijn er uh, vijf. Oké, okay, maar dat is uh, per festival uh, verschillend dus? Dat is per festival verschillend. Bij deze? Waarvan achter? Waarvan achter? Dan gaan we naar... Uh, van... nee, vierde... je... Ja, nee, 24 april. Ja, ja. Daar kom je nu voor. 24. 24 april, daar zit ik nu voor. Dat is uh, de yes. brandende muziek. Dat is weer... Daar treedt op Rines Groenveld... Die treedt in diverse settingen op, maar deze keer is hij zelf de hoofdgast. Hij heeft meegenomen de zangeres Iris. Helaas ben ik haar achternaam vergeten in alle hijzaam met de <lacht> muziekfestivals. <en lacht> dat is me even door het hoofd geschoten. Het is een lieve dame en ze kan heel goed zingen. En het belooft een, een spektakel te worden daar zo, want Rinus is gewoon verknipt. Uh, welke, welke richting gaan we op met die muziek? Of is het allround? Het is Allround en uh, Dancing Shoes. Niet vergeten? Niet vergeten. Want uh, het is niet alleen swing, jazz, blues... maar ook uh, American standards. Niet te hard, want u kunt daarna gewoon natuurlijk uh, aan, tafel. aan tafel. Oosterschelde kreeg. wat dacht u daarvan? Kijk, reserveren gewenst ook? dat. Reserveren gewenst, dat wel. Uh, zondag, 24 april, vanaf 4 uur... Rienus Groeneveld, uh, quartet uh, featuring Iris. Uh, Uw gastheer ben ik, daar. Ja, maar je, je, hebt, je, je hebt je bar verschoven... Ik heb de bar verplaatst. Dat is de moeite waard, want je kunt nu gezellig bij me zitten. Oké, okay, daar heb je bewust gedaan? Want die bar, als je dus dat, dat bargedeelte ben je op Ik binnen. doe niks nee. bewust daar, hè. dat doet uh, de familie Molenaar. Oké, okay, maar je dacht een andere opstelling, meer ruimte? Is meer ruimte en je hebt meer overzicht over wat er op het terras en alles gebeurt. Oké. Okay. En dat is gezelliger in dat zaalje. Goed, jazz en meer. Oké, okay, euh, reserveren gewenst. Lekker kreeft eten de ja, afloop. Ja, heerlijk. Mee... Jake, Ik heb het geprobeerd van de week. Echt geweldig. Maar eerst van vier tot en met zeven lekker swingen. Ja. Met Rinus Groeneveld, kwartet featuring Iris. Dat allemaal in café Het Juttertje op zonde, zondag 4. De vloer, de vloer is gestrooid, dus je hoeft... Uh... Niet echt specifiek. Dan op alle schoenen lukt het. Ja. Het is niet de eerste keer dat Rinus naar, naar, naar Zandvoort komt. Zeker heet. niet. Verleden al vaak. Nee, Rinus is uh, vaker geweest. Ja. Ik ken Rinus nog vanuit het café. Ruggelinks over de bar. Alle lampen stuk. Maar nee. dat nee. maakt niet uit. Maar was wel feest. Het was wel <lacht> feestjes. <lacht> ja, geweldig. Goed. Cheers aan Zee. Hebben we iets vergeten? Ik denk het niet. Mooi. Uh, nou, wil je ons de volgende keer weer, weer verrassen? Ik, uh, ik, zit, ik zit vol verrassingen, ook voor mezelf vaak hoor. Maar dat heeft met de leeftijd te maken. Goed. Ik kan bijna mijn eigen paarsijden verstoppen, echt. Schakelen we gelijk door naar Winus. Daar is hij.